4 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. De NS heeft tot nu toe geen problemen met de drukte op Koninginnedag. Iedereen kan gewoon naar zijn bestemming reizen, zegt het bedrijf. Volgens de NS lag de piek aan het begin van de middag. Zoals altijd trok Amsterdam de meeste bezoekers. De NS stelde tot 2 uur vanmiddag 125.000 reizigers naar Amsterdam Centraal en 43.000 naar Amsterdam Zuid.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 Het koningendagbezoek begon vanochtend om 10 uur in Renen. De koninklijke familie maakte daar een tour door het centrum en er waren activiteiten waaraan de oranje's mee konden doen. Ook in Venendaal maakte de koninklijke familie een wandeling door het centrum. Langs de routes in Renen en Venendaal stonden naar schatting 60.000 mensen. De vader van een Duitser die in 2009 een bloedbad aanrichtte op een school in Winnenden, komt opnieuw voor de rechter. De vader werd veroordeeld tot een jaarscel en negen maanden omdat hij thuis het wapen had laten slingeren waarmee zijn zoon het bloedbad aanrichtte. Het proces moet over vanwege een vormfout. De jongen van 17 schoot drie jaar geleden vijftien mensen dood op zijn school en daarna zichzelf. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie bezoekt deze zomer geen wedstrijden van het EK voetbal in Oekraïne tenzij de mensenrechten situatie daar snel verbetert. Barroso sluit zich aan bij eurocommissaris Reding van Justitie... die de openingsceremonie in Oekraïne op 8 juni aan zich voorbij laat gaan. Oekraïne organiseert het toernooi samen met Polen. Bondskanselier Merkel zei vorige week dat ze zich niet kan voorstellen... dat ze wedstrijden bezoekt zolang oud-premier Timoshenko gevangen wordt gehouden. De voormalige premier is al ruim een week in hongerstaking... omdat ze naar eigen zeggen is mishandeld door bewakers. Het weer. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden steeds meer kans op buien... die gepaard, gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en windstoten. Morgen nauwelijks zon, veel wolkenvelden en kans op een regen- of onweersbui... dan wordt het een graad of 17. Als u even geen zin heeft in omgevingsgeluiden... sluit u de ramen van uw Audi. Maar wat doet u als u alleen maar schone lucht naar binnen wilt laten? Dan maakt u een afspraak voor airco-onderhoud bij uw Audi-dealer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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw. Wij zijn nog een half uur bij u en de afgelopen twee uur hebben wij inderdaad geprobeerd erachter te komen waarom wij in dit prachtige land waar het allemaal zo goed gaat en we hebben het zo rijk, er to we toch altijd nog boos en chagrijnig en angstig en vooral ontevreden zijn. Maar in het laatste half uur uh, gaan we voorbeelden horen over hoe die onvrede kan worden omgezet in positiviteit. En dat doen we onder meer met uh, Rabijn Lodi van der Kamp. Welkom. Dank u wel. Um, u bent lid van het Amsterdamse Zevenmanschap. Wat is dat precies? Dat is een club van zeven Amsterdammers. Heel divers gezelschap. Uh, vorig jaar opgericht op initiatief van wethouder André van Es. Uh, Isis van der Wijl, discjockey, Erwin Olaf, de fotograaf, predikant, uh, Roy in de Wijnland-Dots. Met ons zevenen eh, zwerven we door de stad en leggen ons oor te luisteren overal waar het schuurt. Waar mooie dingen gebeuren, waar minder mooie dingen gebeuren tussen bevolkingsgroepen, eh, individuelen enzovoort. En daarover eh, beraden wij ons, wij adviseren, wij bekritiseren, wij leggen problemen neer daar waar wij denken dat ze kunnen worden opgelost. Oké, okay, we gaan zo meteen luisteren naar wat praktijkvoorbeelden graag van u. En ook de gast in Amsterdam in de studio is theatermaker Adelijt Rozen. Wij kennen elkaar dus toen elkaar. Dag Adelijt. Hey, hallo. hallo. Hartelijk welkom. Dank. Van jou zouden wij ontzettend graag zomaar eens even een recept... tegen die enorme maatschappelijke onvrede willen hebben. Kan jij die zo uit je mouw schudden? Oh, wow. Ja. <coughs> nou, kan, kan theater, het... kan mij... cultuur oh. dat? daar wat mee. Oh, uh, oh, nou wou ik net een andere afslag nemen. Maar. Mag dat nog? Ja hoor. Mag ik nog een stapje terug? Mm -hmm. <laughs> Bij mij begon het... Uh, door een zin van Gandhi. En niet omdat ik Gandhi specifiek... aan het bestuderen was, maar het was een... toeval dat ik het opensloeg en het... zeer letterlijk nam op een ochtend. En dat hij zei... elke ochtend als je opstaat... maak de wereld... zoals jij hem wil hebben. Mm -hmm. En... Toen herlas ik dat en herlas ik dat. En toen ontdekte ik inderdaad uh, de mogelijkheid die je, eigen, die je in eerste instantie doet. Namelijk dat je reageert uit onvrede of zittend achter een kopje koffie. Wat je dan allemaal beter... Waarom doen ze dit niet zus? Waarom zou dat niet zo? Ik zei vorige week nog, je kan die kruising beter daar leggen. Nou weet je wel zo. Ja. Of tot dat ik ineens dacht... Wow, maar dit is een, een... Dit was echt een enorme schuif in mijn hoofd. Dat ik dacht oh nee, ik moet dit, deze hele stem in mijn kop uitzetten. Ik moet letterlijk nu, deze seconde, hoe zou ik hem willen zien? Maar dat vraagt van mij, ik moet er ook meteen van grijnzen. Ja. Weet je, dat ik, ik realiseerde wat dat van mij voegt. Namelijk dat ik naar alles moet kijken en denken... ik zet mijn werkelijkheid in mm -hmm. die wereld, in deze straat, tussen mensen. En ik moet dat elke dag opnieuw zelf creëren. En lukt en daar dat ben ook ik elke dag weer? En lukt dat ook elke dag weer? Nou, het rare is dat um, het eigenlijk enorm makkelijk is... als je, net als bij een trambestuurder... als je van het moment dat je uitstapt en die grote metalen pook pakt... en je zet de wissel echt om, <tus> dan <tus> is de wissel om... Uh, Adelheid en uh, uh, Rabijn van der Kamp, dit sluit prachtig aan bij een korte reportage waar we even naar gaan luisteren. Want die gaat erover dat we ontzettend mopperen, wat jij net zei, Adelheid Rozen, maar niet in actie komen. Uh, we mopperen van alles over dingen die niet goed gaan. En dat geldt natuurlijk heel vaak voor de heel directe buurt waarin wij wonen. Verslaggever Maarten Hag wilde laten zien dat hij, net als jij Adelijt, zijn beste beentje voortzet voor de buurt waarin hij woont. Hij ging in zijn woonplaats Ede op zoek naar mogelijkheden om een betere burger te zijn. Ruim twee jaar woon ik nu in de Stijnwijk, in Edeveldhuizen. Een leuke, rustige buurt, maar wat ik jammer vind is dat ik nauwelijks contact heb met de buren in mijn wijk. En dat ondanks de buurtbarbecue die achterbuurman Henk organiseerde toen ik er nog met net woonde. Gezellig, een keer, ja, je leert je buren wat op een andere manier kennen. Kijk, je ziet elkaar wel een keer dat ze de hond uitlaten of dat je even een rondje loopt op zondag of zo, maar niet echt... Uh... Ja, dat je gezellig met elkaar bij elkaar bent en dat was, uh, ja, was wel zeer geslaagd. Wat is er eigenlijk nog over bij jou van het contact wat je toen hebt gelegd? In ieder geval dat je elkaar nou bij naam goed. Ja, je spreekt elkaar eens een keer wat langer, maar dat het echt zoden aan de dijk heeft gezet. Wat ik zelf had gedacht van nou volgend jaar. Ik dacht van ik geef een chokje door aan iemand anders. En die organiseerde het weer verder, maar dat is ook niet gebeurd. Dus. Dat had je een beetje gehoopt. Dat had ik eigenlijk gehoopt, een soort van traditie en dan elk jaar weer zeg maar. Maar uh, dat is het niet geworden, jammer genoeg. Zelf heb ik eigenlijk helemaal geen contact meer met de buren van die barbecue. Alleen maar met mijn directe buren. Die waarschuwen me bijvoorbeeld als ik de autolicht heb laten branden. En afgelopen winter heb ik de sneeuw van de stoep geveegd, ook voor hun huis. Je ja, hebt oh wel wat, joh. Ja, ik heb een sneeuwschuiver gekocht. Ja, ik vind sneeuw leuk, maar dan is niet zelf doorheen hoeft te lopen. Maar de andere buren in de straat ken ik niet, of nauwelijks. Tijd om daar verandering in te brengen. Maar hoe doe ik dat eigenlijk? Hoe vergroot ik de betrokkenheid in mijn wijk? Wat gebeurt er allemaal en hoe kan ik daarbij aanhaken? Als ik wat rondzoek op internet, kom ik heel vaak de naam van Jolanda Briefies tegen. Zij is erg actief in mijn wijk Veldhuizen. Ik ben gewoon vorig jaar opgestaan naar weer een negatief artikel in de Volkskrant. Was het vorig jaar, werd weer Ede Veldhuizen onderuit gehaald... voor iets wat tien jaar geleden gebeurd was. En toen heb ik gezegd van dat gaan we andersom. Om de wijk positief op de kaart te zetten, organiseert Jolanda samen met anderen... op deze Koninginnedag het multiculturele festijn Cultinair. Ja, Cultinair. Culturen bij elkaar gebracht om een brug te maken tussen de culturen. Om te Hollandse e kazen naast uh, couscous. Ja, we, we, en, uh, nou, dat, dat klopt ja. ook. Het is ook heel leuk om een Marokkaan haring te zien eten en dat we er helemaal heerlijke Marokkaanse thee zitten. Marokkaanse edenaar Tijani Zalali van Vereniging Eerschat is ook betrokken bij Cultinair. En hij wil ook meer aandacht voor de mooie kanten van Veldhuizen, maar pakt gelukkig tegelijk ook het jongerenprobleem in de wijk aan. Die zijn er nog steeds, die jongeren die hebben we nog steeds problemen mee. Eerschad is ook bezig om elke avond te in Veldhuizen bij de bruggetje, het beruchte bruggetje. Nou, ja, dat beruchte bruggetje. kennis van mij is door tien jongeren, met name Marokkanen, van de fiets getrokken en geschopt. Ja, ja precies. Dus daar zijn we mee bezig. Maar mijn drie actieve wijkbewoners hebben het eigenlijk liever over de positieve activiteiten. Die moeten zorgen voor meer saamhorigheid in de wijk. Dat gaat van de tennistafel op de Herenhof. We hebben een mozaïekbankje in de wijk. Een Hart van Veldhuizen zitten een aantal dames met vanuit een christelijke achtergrond. We hebben ze een huiskamer gecreëerd. En daar worden eens in de maand maaltijden geserveerd voor alleenstaande moeders met kinderen. Er gebeuren dus eigenlijk heel veel mooie dingen in mijn wijk. Als je het maar wil zien. Maar de wijk is groot en in mijn eigen straat merk ik er nog niet zoveel van. Maar ook daar heeft Jolande briefjes ervaring mee en goede tips ja, voor. Dat had ik hier ook. Ik woonde hier uh, twee, jaar, twee jaar. En toen hadden ze iets van: al die auto's rijden naar huis vandaag voorbij. Wie zijn jullie? Vervolgens heb ik een barbecue georganiseerd uh, voor de hele straat. Daar is best heel goed gehoor aan gegeven. Toen hebben we een wereldavond gehad. Vanuit die avond is er met nog twee mensen een idee ontstaan... om een uh, commissie op te richten voor een nieuwe speeltuin. Daar is deze speeltuin uitgekomen. Die is gerealiseerd. We hebben echt alleszelfde offertes aangevraagd. Alles zelf geregeld. Nou, het grasveld hiervoor is erg kaal. We hebben plannen gemaakt voor extra bankjes en een stukje bestrating. Dus vanuit die ene barbecue in 2009... We hebben gewoon heel leuk contact gekregen met de straat. Maar de mensen zitten ook op die bankjes? Ja, ja vooral hier. We hebben, we hebben, hier zitten we vooraan. Zitten we regelmatig... Uh, ja, alle kinderen zijn natuurlijk nog klein. En dan zitten de moeders allemaal buiten met een kopje koffie en een kopje thee. En uh, de kinderen die spelen. En om een uur of vier komt iedereen thuis. En dan zie je dat het glaasje bier en het glaasje wijn op tafel komt. En dat is, dat is gewoon prachtig. Dat de kinderen zo samen opgroeien. En de saamhorigheid in de straat is gewoon heel groot. Dus dat kan wel? Het kan wel. Je moet, je moet er wel wat voor doen, het gaat niet vanzelf. Kijk, als je één of twee mensen hebt die die kaart die trekken, dan lukt dat wel. Ja, misschien moet ik dan maar één van die twee kartrekkers worden. En samen met achterbuurman Henk nog maar eens een barbecue op poten zetten. Wie weet wat er nog van komt. Het zou wel leuk wezen, leuk idee. Dit jaar misschien met Burendag, eind september? Ja, dan ga, ik vind het een leuk idee, gaan we doen. ja. ja. Ja, verslaggever Maarten Hacht die zet zijn beste beentje voor... in de wijk Veldhuizen in Ede. En hij heeft zich dan ook aangemeld bij de organisatie Goede Buur. Um, Adelheid Rozen, um, wat hij doet sluit een beetje aan bij wat jij net beschrijft. Ja. Toch? Ja. Dus is het zo simpel? Volgens mij is het heel simpel. Ik, Echt, ervaar, het, ja, ik ervaar het als... als nou, ik zou maar zeggen, de, de, de, het besluit nemen om... De, om de tramwissel om te gooien. Mm -hmm. Dat is echt wel een dingetje in jezelf. Want weet je, weet je, je, krijgt wel, je betrapt jezelf erop. Hoe je, hoe je denken eigenlijk. hoe je kop steeds in een, in een repeterend herhalen gaat. van argumenten die eigenlijk gaan over klagen. En dat het ook niet meer uitmaakt wat het is. Weet je, het is het kruispunt. Het is, het is iets is duur geworden. Het is. Uh, nou ja, weet je, al die duizenden dingen. Maar het, uh, feitelijk is het maar één stroom. Mm -hmm. Het ja. lijkt alsof je het over 16 verschillende dingen hebt die niets met elkaar te, te maken hebben. Maar het is één rivier die gewoon al die 86 puntjes steeds aanraakt. En als je zegt: Oké, okay, ik stap uit deze rivier en ik ga naar. Weet je, ik zet die wissel om en ik ga, door dat andere, ik ga in dat andere kanaal zwemmen of lopen of uh, reizen. En ja, dat is daadwerkelijk ander water. Ik ervaar dat wel zo. Dus ik, ik corrigeer me. Dan denk ik, oh ja, daar ga ik weer. En als ik denk, ik moet het creëren. Ik ben degene die handelt. Ik ben degene die in zijn... Weet je, met mijn eigen vitaliteit dit moet organiseren... dan zie ik wel veel meer licht. Ja, maar jij omschreef net hè, dat je uh, als je opstaat moet denken... Uh, ik moet mijn wereld maken. Toen dacht ik ook, ja, als we dat allemaal gaan doen... Dan, um, dan wordt het wel een zootje. Of misschien is jouw wereld er wel een waar ik heel erg bang voor word. Begrijp ik je dan verkeerd? Ja, dan begrijp je me verkeerd. Maar het, het is ook, Ik vind het ook best ingewikkeld om uit te leggen. Ehm... Um... Het, Zou ik, ik heel even ik, je mogen kreeg... onderbreken, Adeleid, om ja. te vragen aan, aan Lodi van der Kamp? Rabijn Lodi van der Kamp. Uh, niet dat hij moet uitleggen wat jij bedoelt, maar <lacht> hoe, hoe u dat begrepen heeft. Begreept, begrijpt u het uh, als inderdaad, die betrokkenheid, zorg dat je onderdeel bent van, van die wereld... Meed, meed en doe doen. daar je best. Niet, niet mijn eigen wereld maken, want, want, want dan zouden we miljarden werelden moeten hebben. Maar meedoen met die wereld die er is, participatie. Niet, niet zozeer vragen, wat doet de samenleving voor mij... maar wat kan ik meedoen aan die samenleving om hem beter te maken? Wat kan ik doen in mijn straat om het gezelliger, om het beter... om het hoffelijker te maken? Dat is, uh, dat denk meneer, als we dat met z'n allen gaan doen... Mm -hmm. uh, dus die gedeelte die part, participatie... Is dat wat je bedoelt een beetje adeleid? Uh, bijna. Ik bedoel het eigenlijk nog... als je dat zo zou kunnen zeggen, een laag daar... Onder of een verdieping. Want, want met participatie loop je ook de kans dat je teleurgesteld raakt. Dat is ook wat ik hoorde in de uitzending. En ik bedoel eigenlijk bij een bron van jezelf komen. waarin je nooit meer. Nou, ik overdrijf het, maar. waarin je niet meer reageert, maar doorlopend ageert. Waardoor je. Dus ik zeg niet mij. Ik leg niet het accent op mij. En er komen ook niet miljoenen werkelijkheden. Ik zeg je legt een. je, je boort de bron aan in jezelf die steeds vitaal creëert in of met de werkelijkheid. Maar dan vermijd je dat als de ander niet mee wil... dat dat weer valt op je teleurstelling en dan word je weer bokker. Maar dat je eigenlijk doorlopend creëert waarin iedereen mee kan bewegen... Meneer van der Kamp, u bent uh, lid van dat zevenmanschap in, in Amsterdam... wat door wethouder André van Essing-Leven is geroepen. Um, de, in de hoop dat u niet, zoals Adelheid Rozen schetst... zo meteen bokkig en teleurgesteld na een jaar afhaakt... vertel eens wat u zoal tegenkomt. U trekt buurten in, in de hoop die participerende burger aan te treffen... Ja, aan te treffen of zover hij nog niet participeert... vertellen over onze participatie en dan proberen en hopen dat hij ook mee gaat doen. Geef eens een tastbaar voorbeeld. Een, een heel, heel concreet voorbeeld. Uh, ik ben zelf helemaal in de beginfase geconfronteerd uh, met een uh, Marokkaanse jongen... die uh, zichtbaar werd in de stad Amsterdam en door het brengen van een Hitlergoed. Oh, nou, daar is, daar, daar is een verhaal mee begonnen. Mm -hmm. Uiteindelijk heeft die jongen, toen hij eenmaal erachter kwam... Wat hij eigenlijk deed, wat de Hitler goed was en dergelijke. Toen heeft hij zelf stappen ondernomen van. Ik moet die geschiedenis leren kennen. En dat verhaal heeft geresulteerd aan een gezamenlijk bezoek aan het Anne Frank Huis. Met hem? Met hem, ja. ja. Mm -hmm. Samen hebben we daar doorheen gelopen. En niet alleen doorheen gelopen, hij heeft ontzettend veel gevraagd, heeft ontzettend veel gelezen. En op een gegeven moment, het, ja, voor mij, dat unieke moment, en dat was echt. De jongen zelf die die stappen heeft gezet om te proberen... hier moet ik uitkomen. Ik, mm. ik, ik moet op een andere manier in de samenleving staan. Wij stonden op een gegeven moment voor een beeldscherm waar uh, Miep Gies... dat is de uh, mevrouw die dus uh, de familie Frank ja. in die onderdeelijke heeft verzorgd... haar verhaal doet. En uh, Soehel, de jongen, draait zich om naar mij en zegt... Lodi, Gek eigenlijk. Toen ik op straat stond en die Hitler goed bracht, toen dacht ik dat ik stoer deed. Maar waarom, als ze stoer willen doen, moeten we toen stoer doen wat deze mensen hebben gedaan? Dus een totale omslag. En dat is een soort, ja, dat is ontstaan door zijn eigen uh, inbreng van ik moet de andere weg op. Maar wat ja. was de wat, wat katalysator die hem aan aan het bewegen zetten. Uh, in feite was dat in eerste instantie een negatieve kategorie. Hij kreeg een dagvaarding dat hij voor moest komen. Toen heeft zijn vader hem gevraagd, zowel, wat heb je uitgespookt? Uh, toen heeft hij dat verteld. Toen heeft zijn vader hem heel boos naar zijn kamer gestuurd... en is hmm. hij achter zijn computer gaan zitten op Wikipedia... Hij heeft uitgezocht, wat is een Hitlergoed? Want hij wist wel dat dat iets was met je hand omhoog maar en is, Joden. Ja. Maar de geschiedenis uh, was niet zijn geschiedenis. De jongen was 16 jaar oud in een... Gewoon Amsterdams, regulier Marokkaans gezin... die niet zoveel had meegekregen. Want dat heeft ook heel, allemaal, heel openlijk en heel, heel, ja, heel duidelijk allemaal neergezet en verteld. Dit is een heel tastbaar uh, verhaal, Adelheid. Geloof jij dat dat, dat zevenmanschap, waar, waar Lodi van der Kamp deel van uitmaakt... als het om dit soort kleine, maar heel directe dingen gaat... dat dat kan helpen? Ja, ik vind het mooi. Ja, hè? ja het ik vind het mooi. En en ik vind het vond het ook heel leuk hoe, uh, hoe hij vertelde van dat, dat zwerven door de stad. Want dat herken ik heel erg. Ik vind het heel leuk dat er, dat er groepen mensen zijn die, weet je, die ja, gewoon die met deze opdracht en kijken ja. en waarnemen. Ja, dat vind ik prachtig. Het bijzondere is natuurlijk van die zevenmaatschap dat we ook heel divers zijn. We hebben een disjockey, ja, ja. We hebben een predikant. We hebben een kinderaarts in zitten, een beroepsfotograaf. Dus ah, ja. Al die disciplines, Alle. die allemaal op hun eigen manier... En manieren. die elkaar eigenlijk nauwelijks raken in eerste instantie. Mm -hmm. Maar in de gezamenlijkheid uh, doen we dus ons werk. Ja. Ja. Uh, adelheid, uh, dit gaat over hele praktische dingen. Wat jij beschrijft gaat echt over mensen op een laag dieper... Uh, of je, uh, Het ging over jezelf. Op een laag ah, ja. dieper aanspreken en je in een bepaalde gemoedstoestand brengen... waardoor je anders in die wereld staat. Hoe kun je dat verspreiden? Uh, dat weet ik niet, maar daar doe ik ook geen poging voor... Ik doe geen poging om dat te verspreiden, omdat het eigenlijk mijn eigen motor is. En ik het wel, daar wel uh, bij mijn, bij mijn uh, collega's en makers en in de wijken elke keer over spreek. Maar ik doe geen enkele poging om iemand over te halen. Begrijp ik begrijp maar je kan er wel bijvoorbeeld in je theaterwerk zit dat natuurlijk, want het is van ja. jou. Nou, het, het, het is ook, het, precies, het, het is... Het, het, het gaat ook heel erg over het functioneren van mijn eigen leven. Want anders zou ik, denk ik, die projecten in die wijken. Mm -hmm. gewoon met, met, met de, de uren dat ik aan. Want dat, dat is ongeveer mijn. Nee, dat, dat is niet ongeveer. Dat is mijn hele leven. Dat is ja. gewoon zeven dagen per week, twintig uur per dag werken. Mm -hmm. En volgens mij blijft mijn motor draaien. omdat ik het vanuit die bron doe. Oké. Okay. We gaan nog weer even luisteren naar een korte reportage. Afgelopen donderdag was er een debat in Amsterdam West. over de spanningen die daar zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. Uh, meneer Van der Kamp, u was daarbij namens dat zevenmanschap... en ook onze verslaggever Gerrit Kalsbeek. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom allemaal. Ik wilde graag jullie voorstellen aan ons debatleider voor vandaag. Uh, hij is kamerlid voor de Partij van de Arbeid, de heer Ahmed Marcouch. Amsterdam wordt door vele problemen gekweld. En een van de grootste, dat weet iedereen is het schrijnend tekort aan overheidsgeld. Dankjewel. Mijn naam is Aanje Koest, dat heeft u net gehoord. We hebben een aantal gasten hier, of vervolgens ook vooral ook met u, dat gesprek te voeren over wat er in West aan de hand is. Daardoor is er te weinig politie op straat. En is het niet veilig meer als je heel laat, als oudere mens de straat overgaat. Ik ben Jeroen Slot en we staan in de raadzaal van Stadsdeel West in Amsterdam. Als er een stevige basis is gelegd op het niveau van het schoonhouden van buurten en een redelijk veiligheidsniveau, dan is het ook heel goed mogelijk om in de stadsdelen met de kennis van de buurt. Uit het is praat maar, sorry, praat maar. Ja. maar, oh, maar moeten wij niet naar de oplossing dan? Want nee, wat, ik heb er niks aan. Nee, maar dan, dan kunt u gaan, ik, ik leid de gesprek. Wij zijn met de prijs gesprek. Al wordt er voortdurend over gepraat. Er wordt weinig gedaan en meestal te lang. En, ik ben Will uh, Smith. Ik heb altijd uh, prettig hier gewoond, in het Oud-West. Totdat er een uh, junkie-buurman uh, boven me kwam. wonen. En, en Wat heb je toen gedaan? Ik ben naar de woningbouwvereniging geweest. Ik ben naar de politie geweest. Stadsdeel ben ik geweest. Gemeente, overal. Alles. Ik loop gewoon tegen de muur. Niemand helpt me. En is dat nog steeds aan de hand? Ik ben net gevlucht uit mijn huis omdat hij weer bezig was? Omdat hij bezig was. Ik, ik werd bedreigd. Oké. Okay. Ik ben gevlucht. Ik, ik krijg geen hulp, geen subsidie, helemaal niks. Weet je wat ik nou zo jammer vind? Jullie zijn allemaal bezig met zoveel dingen te vertellen en om te onderzoeken. Ik woon daar. Ik moet met mijn hond s'nachts aan. Ja, ik woon Mijn vriendje komt uit Afghanistan. Ik heb problemen gehad. Yes, maar... Ik ben het zo om als linksjongen ja. naar rechts mijn vervoer. En dan heb ik lastig gewoon voor Marokkaanse jongens. Ja. En, ik... en dan wordt er gezegd: je daagt het uit. Nee, kom bij mij wonen, schat. Kom bij mij wonen. Laat mij langs. Kom dan mijn, mijn, mijn, mijn hond uitlaten elke avond. Want ik woon daar. En jullie kunnen hier allemaal praten, maar ik moet verhuizen omdat mijn woongenot wordt afgenomen. En hier wordt iedereen zoveel. Ik word kwaad. Ik ben 43 jaar. Ik ben bang in mijn eigen huis. En dan mag je het niet beestje bij het naampje noemen. Waar word ik een ziek van al het politieke linkse gelul? Klaar! Wat de oplossing? Wat moeten we zeggen Geef ook de oplossing dan? Ja, zo met die oplossing het dan, ophouden. Het ophouden. dan. Als er dan signalen komen, dan is het niet even praten met zo'n junk: van oh, alles is goed. Nee, ga. ga wat is je oplossing? Trek oplossing? hem uit dat is huis! Trek hem uit dat huis! Want die overlast is te vreselijk. Mijn hele huis staat op de fundamenten te schudden. We zijn met allen. Mensen zijn bang. Mensen zijn bang. Je denkt bij je eigen hoe dat nou moet. Je fiets is gejat, je auto gekraakt. Die hondenpoep, die auto's op de stoep. Al die vreemde talen en dat junkie gebroed. Dat komt nooit meer goed. Handhaven is het vieze woord kennelijk in Amsterdam. Want ik zie het veel te weinig. Ik ben heel erg voor de buurtveiligheid. Er zijn mensen die kennen me wel. En ik vind dat daar wat veel meer aan moet gebeuren. Mede door camera's. Dit probleem is niet nieuw. Ik ben 84 jaar oud. En toen ik eh, nog schooljongen was, woonde ik Amsterdam-Noord. En daar hadden we blauwe zand. En nog wat van die buurten. En dat dorsten wij ook niet te komen. En wat ik toen een goede, goede zaak vond van het gemeentebestuur van Amsterdam is dat ze die gezinnen uit die woonwijken haalden... en in een aparte buurt plaatsten in Noord. Dat was een wijk, daar werd een hele muur omheen gebouwd. Ja, ja. En dat was permanent, waren daar opzichters bij. En dat moet nu ook gebeuren. Gerrit Kalsbeek, donderdagavond, tijdens een debat in Amsterdam-West. Uh, Rabijn Lodi van der Kamp, was daarbij. Wat je hier dan hoort, dat is uh, woede, wanhoop ook... Voor, voor een heel directe situatie waarvan je denkt... de oplossing die Adelaide Rozen uh, heeft, hè, althans hoe zij daarmee werkt... en uw zevenmanschap, allemaal goede bedoelingen. Maar hier, dit vraagt om direct optreden, lijkt het. Nee, het is wel zo natuurlijk, er komen alle problemen die in een wijk zijn, die komen op drie vierkante meter terecht. Die mm -hmm. wijk is natuurlijk veel groter. En de mensen met problemen, die komen naar zo'n debat... en die voeren het woord, die grijpen de microfoon. Dat is, dat is niet het, het totale afspiegeling van wat er in Amsterdam-West gebeurt. Dat moet, moet, dat moet je ook heel helder voor ogen houden. Ja, oké. Okay. Maar wat, wat mij ook opviel, was dat je nou, oudere meneer die zei... dit probleem is niet nieuw. En die schetste toen een beeld van uh, decennia terug in Amsterdam-Noord... Je krijgt ook een beetje het gevoel van ja, dit hoort gewoon bij de samenleving. Omdat in sommige wijken er altijd rottigheid is. Amsterdam is een hele grote stad. En een grote stad hebben eigen problemen die, die niet van vandaag zijn. De kunst is natuurlijk om in die grote stad... met haar mooie zaken en de minder mooie zaken... om daar iets moois van te maken. Mm -hmm. Maar dat probleem zijn van alle tijden. Theatermaker Adelheid Roze. Adelheid, je hoorde dit. Lodi van der Kamp zwerft door de stad met zes andere cornuiten. Jij begint, of twee dagen geloof ik, op 2 mei gaat jouw voorstelling... ...Wijksafari beginnen. Vertel daar in de laatste minuten die wij hebben nog even iets over gerelateerd... ...aan wat wij nou net hoorden in Amsterdam-West. Uh, nou, het, een van de grappigste dingen in de voorstelling en, en ontroerende dingen is dat ik met uh, Stichting Connect initiatieven uh, een samenwerking ben aangegaan. Waardoor ik samen met twaalf uh, jongens, die eigenlijk een soort van oppassers op de straat zijn, die zijn allemaal van Marokkaanse afkomst. Mm -hmm. En die hebben eigenlijk een soort scholing doorgemaakt bij Stichting uh, Connect van Said Ben Salam. En die vervoeren. Uh, op scooters het publiek door de wijk... van het hele onderdeel van het voorstelling naar, de, na, naar het volgende. Dat doen ze, gaan ze samen met mij zes weken doen. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld een beweging ja, waar, die mij uh, zelf gewoon raakt... en waar ik enorm van geniet... Mm -hmm. En, en de voorstelling uh, is: uh, het podium van de voorstelling zijn acht huiskamers van acht willekeurige burgers uit die wijk. En dat vraagt natuurlijk zeer veel, want alle mensen die daarbij betrokken zijn, al die burgers, wonen klein. Dus in hun huiskamer, of hun slaapkamer of hun keuken, daar vindt de scène plaats. Zij hebben ons geadopteerd en zij draaien: wij, wij spelen vier keer per week, zes weken lang. Oké. Okay. Weet je, wel, twee maanden met de generale repetities erbij, hebben zij hun hele wonen, zijn en huis opengesteld. Weet je, wel? dan denk je, wow, dat is toch wel echt iets wat een burger. Met heeft recht op safari. Nou, en dat, dat toont burgerschap. Ja, dat vond ik wel echt hoor. <laughs> Absoluut. <laughs> Oké. Okay. Adelheid heel veel succes. Adelijt Rozen, hartelijk bedankt. En daarbij Lodi van der Kamp ook veel succes... met het werk van het Zevenmanschap. En we horen misschien over een paar maanden, of een jaartje... wat er zoal wel of niet bereikt is... of wat jullie tegen zijn gekomen in elk geval. Keva, Dankjewel. het zit erop. Ja, Tessel. Dank je hartelijk. Jij ook, heel erg bedankt. Dit was een samenwerking tussen Villa, VPRO en EO's. Dit is de dag op deze bijzonder warme, zonnige Koninginendag. Heb nog veel plezier... En de villa is er vanzelfsprekend morgen weer. En datzelfde geldt voor EO's dinsdag. De dag. Oké, graag. Okay. Radio 1. Het NOS journaal. In veel steden is het zo druk dat mensen wordt afgeraden om niet om dat mensen worden afgeraden om te komen. In Leiden wordt mensen afgeraden om naar de Garenmarkt te gaan, waar een dancefestival wordt gehouden. En hetzelfde advies geldt voor onder meer het Stadhuisplein in Rotterdam... de Dance Tour in Dordrecht, het centrum van Eindhoven... en het Java-eiland in Amsterdam. Op de vrijmarkt in Amsterdam-Zuid zijn vandaag zeker twee oplichters... actief geweest die boetes gaven aan verkopers. Een NOS-verslaggever zag hoe oplichters zich voordeden... als inspecteur van een dienst die jacht maakte op nagemaakte merkartikelen. Eén verkoper moest 110 euro betalen... omdat ze nagemaakte merkbroeken verkocht een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn elf doden gevallen. Een hoge politiefunctionaris was het doelwit van de aanslag, maar die bleef ongedeerd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de verdenking gaat uit naar de islamitische terreurgroep Boko Haram. En de vader van een Duitser die in 2009 een bloedbad aanrichtte op een school in Winnenden komt opnieuw voor de rechter.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 Ga naar westlandutrechtbank.nl of uw financieel adviseur... en ontdek de voordelen van online sparen. westlandutrechtbank.nl. Vertrouwd sparen met een toprente. Alleen vandaag nog en alleen bij gaat gratis ruitenwissers van Bosch bij een sterreparatie of uitvervanging. Maak voor middernacht een afspraak op 088-0406-406 of op carglas.nl. Carglass repareert. Carglas vervangt. Het NOS Radio 1 Lucella Lucela Carasso Goedemiddag. Onze verslaggevers vinden het in meerdere opzichten geen straf vandaag om verslag te doen van Koninginnedag. Heerlijk in het zonnetje met prachtige temperaturen. U hoort de sfeer uit Renen, uit Veenendaal, uit Helmond en Amsterdam. En op zo'n dag komt het andere nieuws meestal uit het buitenland. Zo nu ook. We gaan kijken of de Europese landen een deugdelijke begroting hebben ingeleverd in Brussel. En aandacht voor de situatie in Syrië. Want vandaag zijn zeker negen mensen om het leven gekomen bij twee bomaanslagen in de noordelijke stad Idlib in Syrië. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Deze bommen gingen vlak na elkaar af en dat gebeurde bij de gebouwen van de veiligheidsdienst. Ook huizen werden daarbij vernield en dat leidde tot wanhoop op straat. We willen geen waarnemers, schreeuwt een van deze mensen op straat. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, deze bommen waren gericht tegen de overheid... maar zijn er nu ook mensen getroffen die niet bij de overheid... of in dit geval de veiligheidsdienst werken? Ja, daar lijkt het inmiddels wel op. Maar het is sowieso uh, in dit soort gevallen altijd heel lastig om erachter te komen wat er precies gebeurd is. En ook de slachtofferaantallen die lopen nog heel erg uh, uiteen. Als je luistert naar de Syrische staatstelevisie krijg je een lager aantal te horen dan wanneer je luistert naar uh, de Syrische oppositie. Dus ja, het is lastig omdat er ook geen uh, journalisten aanwezig zijn. Wel overigens... Twee van die waarnemers uh, die er inmiddels in Syrië zijn... zijn nog altijd kleine groepjes... maar twee van hen die waren op dat moment aanwezig in het dip. Ja, Deze man uh, riep, wij willen geen waarnemers. Uh, wat denk je, heeft de aanwezigheid van die waarnemers hier iets mee te maken dan? Het, het, het, hotel, uh, zou vlak bij, het hotel waar die twee waarnemers zitten... zou vlakbij uh, dat kantoor van die inlichtingendienst uh, zitten. Ik, ik denk eerlijk gezegd niet... Dat, uh, dat hotel het doelwit wat, uh, was. Die inlichtingendiensten die zijn al vaker het doelwit geweest, maar ook daar hangt het weer af uh, naar wie je luistert. Want uh, de Syrische staatstelevisie zegt dat dit dus twee terroristische aanslagen waren, zelfmoordaanslagen. Maar de Syrische oppositie uh, zegt wat ze ook al vaker zeggen, namelijk dat de Syrische regering er zelf achter zit. Ja, en het is lastig te beoordelen wie dat is. Dus kan je ook moeilijk zeggen dat de, de aanpak van de oppositie zich aan het verharden is, als je niet zeker weet of de oppositie hier achter zit? Uh, dat is lastig te zeggen. Wel weet je dat, uh, en dat hebben heel veel oppositieleden uh, ook hier in Libanon steeds vaker gezegd, dat op het moment dat er niets verandert, op het moment dat het Westen niet helpt, dat uh, ze dan wel gedwongen worden om guerrilla-tactieken uh, toe te passen. En ja, dit past een beetje in die lijn, maar goed, dat is heel erg speculeren. Overigens, om nog even terug te komen op wat die uh, meneer net zei, we willen geen waarnemers. Het um, is een beetje het sentiment wat de baas van de waarnemers, de Noorse militair. Die gisteren in Damascus is aangekomen. Wat hij ook zei. Hij zei: je kunt 10 waarnemers sturen, je kunt er 30, 100 of 300 sturen. Uiteindelijk zullen wij het verschil niet maken, zei hij over die waarnemersmissie. Uiteindelijk zijn het de twee strijdende partijen die de wapens neer moeten leggen. Ja, dat gebeurt dus niet. Dat zie je in ieder geval nu aan, aan deze aanslagen. Wat verwacht jij voor antwoord van de regering hierop? Um, dat hangt er een beetje van af. Het is niet een soort uh, uh, antwoordspelletje wat je in andere conflicten wel uh, vaker ziet. Dus het is niet zo dat een aanslag meteen tot een uh, reactie leidt. Meer is het. Ja, het is heel cynisch om vast te stellen, nog altijd, ondanks die waarnemers, ondanks het vaak het wat er zou moeten zijn, is het een constante golf van geweld met aanslagen op verschillende plaatsen, maar ook nog altijd beschietingen van de regering op andere plaatsen. Nou, en zo te horen, die waarnemersmissie waar jij het net over had... Uh, die slaagt er ook niet in om, om iets aan de situatie te veranderen? Ja, het zijn er nog maar heel weinig. Uh, enkele tientallen. En uiteindelijk moet het uh, deze week uh, meer dan vijftig worden... ...om dan uiteindelijk door te groeien tot een stuk of 300. En wat je wel ziet is dat uh, in eerdere gevallen als waarnemers ter plekke zijn... ...dat het dan even rustig is. Uh, daarna gaat het vaak meteen weer mis, dat moet je er wel bij zeggen. Maar de hoop, de stille hoop van veel diplomaten is een beetje dat als je maar voldoende waarnemers op de grond hebt... ...die ook op voldoende plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn... ...dat je dan toch een soort van rem op uh, het geweld zet waarna je... Hopelijk misschien, maar ja, dan ben je wel heel erg hoopvol als diplomaat. Hopelijk, misschien eens een keer kunt gaan praten met die twee strijdende partijen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Zover lijkt het nog lang niet te zijn. Sander van Hoorn was dat over de situatie in Syrië. Dan Koninginnedag. Bij de naam Renen zullen wij nog lang denken aan het wc-pot gooien op deze Koninginnedag. Prins Willem-Alexander won daar vandaag de wedstrijd. Hij kreeg een drinkbeker in de vorm van een wc-cadeau. Maar er gebeurde natuurlijk meer tijdens dat bezoek van de koninklijke familie. De burgemeester van Renen Joost van Oostrum, kijkt met grote tevredenheid terug op hun bezoek. Dit pakken ze ons nooit meer af. Volgens mij zie ik er een hele tevreden burgemeester staan. Ja, dat klopt. Dit pakken ze ons nooit meer af, hoor ik u zeggen. Het is een fantastische dag. fantastische sfeer in de stad. Ik hoop dat dat nog een paar uur blijft, want we gaan nog even door. En, uh, nou, ik hoop dat we, zeker morgen, als iedereen weer een beetje tot rust komt... Iedereen, net als ik, gewoon terugkijkt op een enorm geslaagde dag. Een fantastisch warm bezoek van de koningin. Op rechterbelangstellingen, iedereen die langs de route stond. Ik heb genoten van begin tot eind. Ja. En u liep natuurlijk eerste rangs, hè? Want u liep met het gezelschap, uw stad, door. Hoe is dat dan om zo'n tijd met deze mensen te verkeren? Uh, eigenlijk heel gewoon, uh, heel uh, oprecht belangstelling. Morsenel, dan moesten we even wat tempo versnellen. Dat is dan wel weer bijzonder. Maar de je nu zeggen van de koningin de, de, de de de moet Ik verder? waarschuwen dat we, dat we een beetje achterlopen op het schema. Uh, maar daar trok ze zich eerlijk gezegd helemaal niets van aan. Ze maakte er echt haar dag van. Met haar eigen tempo. En uh, ze zoekt zelf de dingen uit uh, waar, ze, waar ze naar wilde kijken en waarin wilde luisteren. En uh, koningin, ik, heb, ik had al veel bewondering voor de. Maar nou, dat, dat is nou vandaag echt uh, verdrievoudigd. Echt super, kan je vrouw. U heeft haar opgewacht toen ze natuurlijk aankwam met de bus, u heeft haar toen ook toegesproken. Uh, ja, in bedekte termen refereerde u uh, aan het ongeluk met Frizo, hè. Ja. Um, hoe heeft u daar over? U, ja, u heeft er altijd over nagedacht. Hoe ga ik daar iets aan uh, over zeggen zonder dat het te is? Hoe ging dat? Nou, ik, heb daar, ik heb daar lang uh, over nagedacht. Ik schrijf, uh, schrijf mijn speeches zelf. En als hij dan voor mij voor een drie kwart klaar is, dan laat ik altijd één of twee mensen even aan meekijken. Mensen die ik vertrouwen, waarvan ik zeker weet dat die me ook echt feedback durven geven. Uh, maar ik wilde eindigen met het feest. En het is het geworden. Dat is het, dat begonnen in de speech. Dat heeft de inwoners, de vrijwilligers, de medewerkers. Iedereen hier in Rene heeft aan meegeholpen om er echt een feest van te maken. Daar ben ik zo ontzettend trots op. Maar u dacht ik moet nog wel even iets zeggen. Dus vandaar die woorden over enorm respect de laatste maanden. Het was de eerste keer dat de koninklijke familie bij elkaar is geweest na het ongeluk. En ik weet dat dat voor hen belangrijk is. En uh, in die zin vond ik het ook belangrijk dat we er even wat over zouden zeggen. Maar vooral ook de warmte uh, die we als renen uh, terug wilden geven aan de koninklijke familie. Nou, dat is letterlijk geluk met de zon. En dat is figuurlijk gelukt met de sfeer die we vandaag hebben gehad tijdens het bezoek. En die er eigenlijk nog wel in de stad uh, blijft hangen. Hoe gaat uw dag er nu verder uitzien? Ja, we lopen nog even niet in de stad. Ik gaan straks nog heel eventjes uh, de koningin uh, echt uh, handdrukken en echt bedanken voor het bezoek. En dan kom ik terug. We is de afloop nog even een soort van kleine receptie met de burgemeesters van beide plaatsen. Ja. ja, dan zeggen we er even echt gedag. En dan komen we hier om, uh, om vijf uur, sluiten we hier op het Koningshof. Dan kunnen de mensen thuis natuurlijk niet, uh, niet zien. Maar hier sluiten we het af met een optreden van uh, een bekende Reenaar. Een medewerker van mij, Chris Hordijk. Hij heeft uh, bijna de Voice of Holland gewonnen. En dan knallen we hier letterlijk het feest uit. En dan hebben wij een fantastische koningin de dag gehad dit jaar. Maar Heel lang over na gaat dromen. Waar we heel lang heel hard aan gewerkt hebben. en waar we hopelijk nog heel erg lang van zullen blijven genieten. En daarna ging de Koninklijke Familie naar Venendaal. Na zes uur dan blikken we in het Radio 1-journaal met de burgemeester van die gemeente terug op vandaag. Hij is een van de grote helden van België, jazzmuzikant Toets Tielemans. Gisteren werd hij 90 jaar en dat heeft hij gevierd met een optreden en een feest in Brussel. Joris van Poppel, onze correspondent daar, was bij dit verjaardagsconcert. Toets Tielemans, met die sound zo kenmerkend voor hem. Op het podium in het gemeentehuis van Brussel.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 Die, slaat die, hoe ik zeggen, die, die gaat hij die wat compresseren. Of zo. Die, hij gaat uh, wat minder noten uh, spelen. Hij heeft dat, dat aangepast. En dan zijn cadeau. Uit handen van de burgemeester krijgt de 90-jarige... een mondharmonica van chocola.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 Toelemans, 90 jaar is hij geworden. Gisteravond werd hij trouwens per ongeluk doodverklaard op Twitter... door PvdA-politicus Ronald Plasterk. Die had de berichtgeving over de verjaardag maar half gehoord... en ongeveer zijn condolences laten uitgaan op Twitter. Maar heeft nu zijn excuses aangeboden, gelijkrecht gezet en gezegd. Sorry, alsnog gefeliciteerd meneer Toelemans. Straks het Centraal Station van Amsterdam... bereidt zich voor op een massale terugtocht van Vierders. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Want het is druk daar in Amsterdam, dat hoort u zo. Eerst het risico op ziekenhuisinfecties. Dat risico wordt groter. De kans dus dat je een bak bacterie krijgt die bijna niet meer te bestrijden is. Het aantal besmettingen neemt toe. En dat komt doordat patiënten vaker dan vroeger verschillende ziekenhuizen bezoeken. Aldoes Roel Coutinho van het RIVM. De voorspelling is dat door dat er meer verkeer is van patiënten en uh, er zijn natuurlijk ook meer uh, resistentieproblemen, dat het uh, gemakkelijker zich van het ene ziekenhuis naar het andere kan verspreiden. Dat was Roel Cortinho van het RIVM. Ik praat verder met redacteur Gezondheidszorg Rinken van de Brink. Rinken. je krijgt dus een soort rondreizend bacterieprobleem, als ik het zo hoor. Ja, daar komt het wel op neer. Um, twee onderzoekers van, de, van het RVM hebben dat, of vier eigenlijk, sorry, van de RVM en de Universiteit Groningen hebben dat in een prachtig rekenmodel laten zien. Daarbij zijn ze uitgegaan van 5% patiënten in één een, een Engels ziekenhuis die drager waren van de mrsa bacterie een heel vervelende ziekenhuisbacterie. En binnen een jaar tijd verspreidt hij zich door dat patiënten reizen en naar andere ziekenhuizen gaan in Engeland... verspreidt zich door het hele land. En heeft het, hebben met name academische ziekenhuizen dan... Uh, 15 tot 20 procent van de patiënten die drager zijn van die bacteriën. En het begint allemaal met het ene uitbraakje in één ziekenhuis. Maar dat verspreidt zich in een razendsnel tempo. En waarom dan vooral bij uh, academische ziekenhuizen? Nou, daar komen de moeilijkste patiënten terecht. Dus die hebben gewoon de meeste contacten met andere ziekenhuizen. Eerst ga je, zoals het in Nederland ook georganiseerd, in eerste instantie ga je in principe naar het ziekenhuis om de hoek. Daar behandelen ze als ze dat kunnen. Als ze dat niet kunnen, ga je bijvoorbeeld naar een topklinisch ziekenhuis. En als het daar, dat is een tussenvorm waar ze veel ingewikkelde dingen doen. Maar nog niet alle ingewikkelde dingen. Dat doen ze dan in de academische ziekenhuizen. En door. Um, uh, daardoor hebben die ziekenhuizen de meeste patiënten... die eerder in andere ziekenhuizen zijn geweest, die academische. Ik moet gelijk ook even denken aan de uitbraak van de Klebsiella-bacterie... hier in Nederland, in het Rotterdamse Maastadziekenhuis. Is dat daar dan ook een voorbeeld van? Nou, het begin daarvan is een toeval geweest. Gewoon iemand die met die bacterie is binnengekomen. Die kan je ook in het buitenland bijvoorbeeld ophalen. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat in dit geval is gegaan. Maar uit het Maastad zijn inderdaad in vijf andere Nederlandse ziekenhuizen en verpleeghuizen... patiënten terechtgekomen die in het Maastad die bacterie hadden opgelopen. Een Rotterdamse verpleeghuis, een ziekenhuis in Amsterdam, een ziekenhuis in Brabant... en nog twee die ik niet ken. De verwachting is dus dat met de concentratie van zorg... specialisatie van ziekenhuis... die bacteriën zich makkelijker kunnen verspreiden... omdat mensen van het een naar het andere ziekenhuis worden gestuurd. Wat voor manier proberen ze nu te voorkomen... dat die bacteriën nou ja, niet, niet door heel Nederland gaan... Nou, je moet je het zo voorstellen. Een recent voorbeeld was dat in Meppel de verloskundige zorg wordt afgeschaft... en dat de bevallingen die in het ziekenhuis moeten gebeuren, dan in Zwolle gebeuren. Dan komt, iemand begint iemand de bevalling misschien in, in Meppel... dan komt hij op controle, ligt aan, dacht je, of wat in het ziekenhuis gaat dan de bevalling in Zwolle doen en komt vervolgens weer terug naar Meppel... om bezoek makkelijk mogelijk te maken als iemand nog in het ziekenhuis moet blijven. Dus er is één kans dat je vanuit Meppel iets meeneemt naar Zwolle... en er is een kans dat je van Zwolle iets mee terugneemt naar Meppel. Om nou te voorkomen dat dat heel vaak gebeurt, wordt een systeem opgezet... waarin ziekenhuizen um, gevraagd worden, het wordt nog niet verplicht gesteld... Uh, om te melden wat zich voordoet. Dus als er een bacterie is in Meppel kan Zwolle even kijken, hey, patiënt het Meppel, wat is daar de laatste tijd gebeurd? Daar hebben ze die en die gevaarlijke bacterie gehad. Die patiënt moeten we eerst screenen voordat we die toelaten. Is er niks gebeurd de laatste tijd, dan hoeft dat niet. Want anders zou je krijgen dat je alle patiënten moet gaan screenen. Dat kost veel geld en bovendien zou dat tot heel veel onnodig werk le uh, leiden. Dat klinkt natuurlijk als een heel mooi systeem, Rinken. Als ik dan bedenk dat in veel ziekenhuizen de communicatie binnen het ziekenhuis al moeilijk is... dan vraag ik me af hoe waterdicht dit systeem is. Nou ja, dat is precies de zwakke, uh, zwakke plek. Eén, um, het is uh, vooralsnog wordt het niet verplicht gesteld. Er wordt van uitgaan dat het hoort bij goed, uh, bij een goede dokter zijn dat daarbij hoort. Uh, dat je dit soort dingen meldt. Maar dat moet je wel doen. Doe je het niet, dan weten andere ziekenhuizen dus ook niet dat het speelt. Dat is het eerste. Ten tweede, uh, administraties blijken niet altijd op dezelfde manier te werken. Het ene ziekenhuis noteert iets anders dan het andere. Dus daar zitten allemaal wel zwakke uh, plekken in. Als je dat niet goed doet, dan, dan uh, zul je er niet zo heel veel aan hebben. En ik vraag uh, de bedoeling me ook af of is natuurlijk je... dat ze het wel goed doen. Ja, ik vraag me ook af of je genoeg tijd hebt. Want soms moet je met spoed van de ene plek naar de andere... terwijl je weet toch niet binnen drie minuten of je zo'n bacterie hebt. Het, is een, het zou een, een database in de computer zijn waarin je gewoon met een druk op de knop kunt zien van in het ziekenhuis. Daar hebben ze op het ogenblik een uitbraak van een vervelende bacterie. En we hebben nu een patiënt, die moeten we dus apart halen. Ah, okay. Dat hoeft niet heel veel tijd te kosten. Je, je hoeft alleen maar te weten, die patiënt is mogelijk drager van een vervelende bacterie. Dan isoleer je die patiënt, dan kan je hem verder gewoon... Behandelen, maar je moet wat voorzorgsmaatregelen treffen. Nou, de, het risico bestaat. De ziekenhuizen zijn ermee bezig. En jij ook, Rinke van der Brink. Dankjewel, onze redacteur Gezondheidszorg. Dan is het tijd voor het weer. 10 minuten voor vijf. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. middag. Een prachtige koningin de dag. Ja, zo hebben wij het lang niet altijd, volgens mij op 30 april. Nou, het komt wel vaker voor hoor dat het zo mooi weer is. We lopen ongeveer één op twee, als je de afgelopen tien jaar bekijkt dan is het uh, één keer in de twee jaar een beetje zoals dit, zoals vandaag. En één keer in de twee jaar dat het wat minder mooi is... met uh, ja, soms wat regen en temperaturen van een graad of 15, zoiets. Ja. Dus dat is het uh, overzichtje van uh, zeg maar de afgelopen 10, 12 jaar. Ja, maar goed, het komt wel heel hoog in de top 5, 10 denk ik, hè? Van de ja, afgelopen het, uh, decennia. Qua, qua temperatuur is het uh, de zesde plaats zeg maar, voor deze dag. Uh, de warmste dag uh, op 30 april. Um, de warmste ooit was 1993. In de beeld werd het toen uh, bijna 27 graden. Dat hebben we nu niet gehaald. Het werd 22 graden. Maar goed, dat is voor uh, 30 april toch best wel hoog. En is het overal droog gebleven tot nu toe? Nee, nog niet. Uh, of, of eigenlijk niet meer. Niet meer. <laughs> uh, er zijn inmiddels in uh, Zeeland een paar buien ontstaan. Uh, dat valt op zich nog mee. Maar de buienactiviteit zal vanavond wel verder op gang komen. En daar kan later vanavond ook onweer bij voorkomen. Dus ja, dat is nog voor de festiviteiten nog wel iets om even op te letten. En is dat dan gelijk ook een aankondiging van wat koeler weer voor de komende week? Nog niet. Uh, de komende dagen houden we temperaturen zo rond een graad of 18, 19. Uh, er kan af en toe wel een bui voorkomen. En die zone met buien die schuift uh, vannacht over vooral het zuiden en midden van het land. En morgen vooral over de noordelijke helft van het land. En uh, na woensdag dan gaat de temperatuur wel iets naar beneden. Dan komen we uit op gemiddeld een graad of 15. Dat is iets onder normaal. Gerrit Hiemstra, dankjewel. We gaan nog even genieten van uh, vandaag en vanavond. Als het tenminste niet regent bij u. Dan gaan we terug naar dag naar Amsterdam. Amsterdam barstte vorig jaar met 800.000 bezoekers... op 30 april bijna uit zijn voegen. Daarom zijn er dit jaar geen grote evenementen in het centrum. De grote publiekstrekkers worden buiten de binnenstad gehouden... zoals bijvoorbeeld het gratis feest van Slam FM... dat al vroeg in de middag vol was, trouwens. Verslaggever Colette van Nune is nu in Amsterdam. Colette, uh, jij hebt je de stad ingewaagd. Hoe is het daar? Nou, ik sta uh, nog voor het uh, station, omdat ik uh, zo dadelijk ga praten over uh, hoe het met de treinen allemaal gaat. En uh, er waren al een paar uh, jongens uh, die toch probeerden op Java-eiland te komen... omdat ze graag naar dat Slam FM-feest wilden, want er schijnt toch weer wat ruimte te zijn nu. Dus uh, nou ja, dat vol is vol gaat schijnbaar maar niet helemaal op. Maar deze mensen, het viel mij ook op, namelijk dat er al heel veel mensen weer naar huis gaan. U gaat ook naar huis, meneer? Ja, dat klopt. Ja, wij... Vroeg? Ja, We gaan eerst nog even langs mijn moeder in, de, in de Zuidoost, Rijgersbos. Daar staat de auto. Dus we gaan met de metro gaan wij terug naar Rijgersbos. En dan gaan we even mijn moeder verschonen en dan gaan we weer terug naar huis. <laughs> ik hoop voor haar dat ze niet luistert. Nee, dat, dat hoop ik ook. Maar, ja. maar, maar, wat, wat heeft u gedaan? Wij zijn in de Jordaan geweest, dus uh, elk jaar vast een route die wij uh, afleggen in ja. de Jordaan. Met vrienden die daar dan ook zijn en uh, ja, het was heel gezellig. En ja, nog spulletjes gekocht mevrouw? Helemaal niks. Nee, helemaal ah, niks. Was er niks leuks? Nou, ik ben niet zo van de spulletjes kopen. Ik vind het meer gezellig om uh, bij optredens te zijn. Ja. Dat ze band spelen. En, uh, dat vind ik toch wel het gezelligst. Het viel me wel op, hoor. Dat er al veel mensen nu naar huis gaan. Ik ja. denk, is het niet gezellig genoeg meer in de stad? Ja, het was heel gezellig. Het was heel druk. Maar wij moesten echt wij moesten nog even langs staan bij mijn moeder. Anders hadden we zeker nog niet weggegaan. Het was heel gezellig. Doe uw moeder de groeten dan. Heel veel nou, plezier gaan daar. Gaan we doen. Oké, okay, Succes. Gaan we, gaan we eventjes uh, ook praten over de treinen. Want ik ben zelf vanuit uh, Os naar Amsterdam gekomen. Nou, het eerste stukje was nog heel erg druk. Maar daarna vanaf Den Bosch. Nou, ik had echt uh, alle ruimte in de trein. Het was heerlijk en totaal buiten verwachting, natuurlijk. Nico de Bruijne is van de Nederlandse Spoorwegen. Is het overal zo rustig in de trein? Nou, we hebben de, de, de indruk dat in de ochtend, met name, het vervoer het per trein heel langzaam op gang gekomen is. Uiteindelijk zijn er wel ongeveer evenveel mensen naar Amsterdam gekomen met de trein als vorig jaar. Tussen 12 uur en 2 uur vanmiddag toen werd het echt druk in de trein. Behalve dan in mijn trein? Behalve in, behalve in uw trein, Ja. <laughs> Hoe komt dat, dat het zo, uh, zo lekker loopt nu, terwijl het andere jaren toch vaak echt heel vol is? Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om nu al conclusies te trekken over waarom het nu wat, uh, wat rustig is in de stad. Overigens zijn er wel ongeveer uh, evenveel mensen in de stad die op gekomen zijn. Ik ken niet de aantallen van de gemeenten, dus ik weet niet hoeveel mensen uh, totaal uh, in de stad zijn. Maar het is in ieder geval wel... Uh, uh, uh, ja, de indruk bestaat wel dat door de kleinschalige evenementen in de stad... Uh, we hebben natuurlijk geen heel groot dansfeest op het Museumplein. Dat, uh, dat dat een van de oorzaken is dat het wat rustiger is. Maar Vindt u wel lekker natuurlijk? Nou ja, wij vervoeren natuurlijk graag mensen. En uh, het liefst zoveel mogelijk. Dus uh, ja, als er wat leger zitten, dan is dat natuurlijk weer wat minder. Maar, ja. uh, maar desondanks is het een behoorlijk aantal wat we vervoeren. Ja, het is inderdaad minder druk, dus minder inkomsten, maar wel meer veiligheid. Ook eh, spoorlopers, waar u de afgelopen jaren af en toe last van had, dat valt dit jaar ook mee? Twee tot nu toe, begreep ik? Ja, we hebben er twee gehad. En die mochten meteen 240 euro per persoon afrekenen. Dus dat, uh, ja, dan leert het volgens mij wel snel af. En dat uh, communiceert u uh, via onder andere mij. En uh, dan hoopt u dat dat uh, aankomt bij andere mensen. Ja, en we zetten ook echt in op social media. Dus via Twitter en Facebook. En uh, nou ja, dan hopen we dat het, uh, ja, dat het nieuws een beetje rondgaat in Nederland. Ja. Dat, dat je dat soort dingen niet moet uithalen. Hoe verwacht u uh, dat de rest van de avond zal verlopen? Nou kijk, in principe staan we ja, natuurlijk klaar voor heel veel uh, grote groepen reizigers. En uh, onze treindienst is, is daar ook op uh, berekend. He, we, kun, we kunnen die grote aantallen aan. Nou, als je beseft dat we rond een uur of dat de evenementen uh, afgelopen zijn hier in Amsterdam... Dan verwachten we dat rond die tijd... dat dan de, ja, de stroom mensen richting de stations weer op gang komt. We gaan het allemaal dan afwachten. Dankjewel En nog een fijne Koninginnedag. En dan ga ik nu maar eens, uh, eindelijk dan even de stad in. Ja, En waar ga je naartoe, Colette? Nou, zeg het maar. Waar wil je me hebben? Uh, nou, niet naar dat dancefeest, denk ik. Want dan kunnen we je zo niet meer horen. Lekker naar de Jordaan, bijvoorbeeld. Kijken hoe het op de grachten is. Nou. Oké, okay, is goed. Okay. Ga ik doen. En heb je nog iets op je lijstje staan om te kopen? Of is dat helemaal voorbij, denk je? Nou, ik... ik... Ik hou niet zo van het oude troep, eerlijk gezegd. Dus nee, niet echt. Oké. Okay. Colette van Nune gaat voor ons uh, de binnenstad van Amsterdam in. Kijken hoe het bij de Amsterdamse grachten is. Na vijf, dan zijn wij terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaat u horen hoe het bijvoorbeeld was in Venendaal. Renen hebben we al gehoord. We gaan eens even kijken hoe de koninklijke familie zich heeft vermaakt in de provincie Utrecht. We gaan ook naar New York, want daar is het hoogste gebouw van Manhattan geopend. Een mijlpaal in New York. En we gaan ook praten, zie ik, over Bahrein. De rechtszaak tegen de hongerstaker in Bahrein, Want die rechtszaak moet worden overgedaan, zo is besloten. Daar gaan we het straks ook over hebben. Na vijf zijn we terug. Tot zo.